een enorm gebied onder water en zijn zeker drie mensen omgekomen door zware regenval en overstromingen.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 Het weer vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het land binnen. Lokaal is hierdoor kans op gladheid. Ook vanmiddag kans op een bui, vooral in het kustgebied. Temperatuur 1 tot 5 graden. ANBB Verkeersinformatie. In het oosten van Noord-Brabant en in Limburg komt plaatselijk dichte mis voor. Verder in het hele land op de lokale wegen gladheid door bevriezing en in de kustprovincies ook door winterse buien. Bij elkaar 20 kilometer file. Een paar files vallen maar op, dus op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en af het Averhoorn 4 kilometer. De linker reishok is er dicht, er ligt piepschuim op de weg. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Er is een aanrijding geweest tussen Knopen de Plein en Rotterdam-Krooswijk staat 2 kilometer. Er zijn twee reishokken dicht. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountants.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 Good Thinking, IT-staffing.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, China plukt ook de wrange vruchten van de economische groei. Onze correspondent bekeek de enorme milieuvervuiling. De iPhone wekt nog steeds niet goed, vandaar misschien die rustige ochtendspits. En de Toepol 154 b blijft voorlopig aan de grond. Want de Russen willen eerst wel eens weten wat er aan de hand was op nieuwjaarsdag. Toen exploseerde een taxi in de Tupolev op het vliegveld van het Siberische Sorgut. Er vielen drie doden daarbij. De Tupolevs hebben sowieso een twijfelachtige reputatie. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Evert van Zwol, heeft er zelf gelukkig nooit mee gevlogen. Nee, lijkt me wel een uitdaging. Ja, dat lijkt mij ook. Maar ik zou er toch niet voor kiezen als, nee. er, als er keuze is. Nee. Hoe is die. Is het echt zo'n Spartaans ding, zoals hij eruit ziet? Nou, het is eigenlijk het werkpaard van de voormalige Sovjet-Unie, zou je kunnen zeggen. Tot, tot voor kort zagen we ze bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Aeroflot is een bekende maatschappij die er lang mee gevlogen heeft. Die zijn er kort geleden mee gestopt. Maar tot op de dag van vandaag vliegt het apparaat veel rond. Eigenlijk vooral in de voormalige Sovjet-Unie, die republieken, maar ook bijvoorbeeld in Iran. U noemt het een apparaat. U heeft er niet al te hoge pet van op. Hij heeft De laatste tijd heeft hij gewoon heel veel negatieve publiciteit gehad. Onder andere dat ongeluk met die Poolse president was hetzelfde ja. type. En ook nog maar een paar weken geleden op een luchthaven bij, bij Moskou is er eentje neergestort. Waar een aantal motoren waren uitgevallen. Die zaken hoe, hoe, hebben op zich natuurlijk, uh, of hoeven in ieder geval niet iets met elkaar uh, te maken te hebben. Maar er gebeurt, uh, gebeurde, gebeuren veel ongelukken mee de laatste tijd. Stel u gaat op reis en u wordt geconfronteerd met dit vliegtuig... om in te stappen als passagier? Ja, ik persoonlijk zou het dus niet, uh, niet doen nee? uh, en, en, en zoeken naar, uh, naar alternatieven. Maar ik, ik kom nooit in die gebieden, dus dat is ook makkelijk zeggen voor mij. Uh, Oké, okay. ja, want daar zijn ze er vaak nog op aangewezen. Hij is veel ingezet. Ja, hij, wordt, uh, hij is de laatste tijd dus echt teruggetrokken weg van de internationale routes... en, en zit nu op de, eigenlijk de binnenlandse Russische routes, Kazachstan en dat soort landen. Ik zie hem veel vliegen. Ik vlieg daar zelf ook wel regelmatig overheen. Dus ik zie de vliegtuigen dan wel in de lucht uh, vliegen, maar op, op die binnenlandse vluchten dus. Ja, en spreekt u wel eens piloten die er wel mee vliegen? Nee, nee de Russische piloten spreken onderling ook, uh, ook Russisch uh, met ja. de verkeersleiding. Dus, dus Je kunt hoort ook, ook niet volgen. wat er gebeurt? Nee. nee, dat kun je moeilijk volgen. Nee, wat is er uh, verkeerd aan? Want hij staat natuurlijk heel lang onder kritiek en lawaaiig en vuil natuurlijk... Maar hij is dus ook gevaarlijk. Nou. Uh, gevaarlijk. Er zijn natuurlijk diverse oorzaken waarom dit soort dingen kunnen gebeuren. Het kan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn. De ene keer is het technische oorzaak. De andere keer kan het weer natuurlijk ook een, een factor zijn. Wat uh, zeker in de winter in, in Rusland erg slecht uh, kan zijn. Maar uh, uh, ja, het, is, het is een ontwerp eigenlijk uit de jaren zestig. Het is daarmee gewoon een oud vliegtuig aan het worden. Oude vliegtuigen hebben ook heel veel onderhoud nodig. Daar kun je je ook bij afvragen of dat, uh, of dat uh, correct allemaal gebeurt. Dat wil ik wil niks zeggen, want Russische ruimtevaart die, vliegt ook met... Hele oud, heel oud spul, maar wel heel degelijk en zeer betrouwbaar. Nee, Dat is absoluut waar. Want, want ook oude vliegtuigen, mits goed onderhouden, kun je nog prima inzetten. Ze dus zullen gewoon wel minder economisch zijn. En dat is denk ik een van de hoofdredenen waarom je hem steeds minder ziet. Hè? Hij gebruikt veel brandstof en hij wordt dus langzamerhand vervangen... als er geld beschikbaar is door modernere vliegtuigen. Ja, en daar zegt u iets, hè? als er geld beschikbaar is. En dat is vaak niet zo. Nee, dat is ook zo. En bijvoorbeeld ook in een land als Iran... waar regelmatig ongelukken met dit type gebeuren. Die zijn getroffen door een, door een boycott. Dus die mogen eigenlijk ook geen westerse vliegtuigen... Uh, mogen die aanschaffen, want dat is gewoon verboden voor ze. Dus die zijn echt aangewezen op dat vliegtuig en die moeten dat met, met kunst en vliegwerk misschien in de lucht houden. En dat gaat dan helaas af en toe verkeerd. Wat zou er gebeurd kunnen zijn in, in zo goed op Nieuwjaarsdag? Dat, dat is heel moeilijk om, om te zeggen. Dat, daar, daar heb ik gewoon onvoldoende informatie voor. Dat is zoals altijd, zal daar een onderzoek naar, naar moeten plaatsvinden en zal dat de oorzaak uh, moeten opleveren. Ja. Verrast het u dat ze ze nu aan de grond houden? Nee, je ziet dat wel vaker als er iets gebeurt... waar men op dat moment nog niet helemaal precies zeker... van wat daar naar de oorzaak van is. Dan is dit vaak een, een, een reactie die je ziet. Bijvoorbeeld ook uh, onlangs met die, met die grote Airbus. Uh, kunt u zich misschien herinneren. Ja. Die A380 van, uh, van Qantas. Spreekt nieuw. Precies. Hè, dus dat, dat, dat geeft ook maar aan dat dat daar ook mee kan gebeuren. Dus was maar, ook de eerste reactie van... we gaan eerst even al die vliegtuigen goed inspecteren... naar bepaalde delen van die motor. Kijken of daar iets mis is. En pas dan gaan we weer vliegen. Maar daarom vraag ik het u. Verrast het u omdat ze er wel op aangewezen daar zijn? En, en dat dit vliegtuig is nou ja, niet de enige, maar het is nog wel iets wat het goed doet met kou. Ja, ik denk dat je nu op, op dit moment, als je een binnenlandse vlucht in Rusland moet gaan maken met deze maatregel, dat je in ieder geval kunt rekenen op vertraging. Ja, maar dan vindt u toch positief dat ze toch maar even gaan kijken. Ik vind het een logische reactie. En dat is iets wat je, zoals ik zei, vaker ziet in luchtvaartland. Ja, en kom je hem tegen als passagier. Ja, Zoek ik, naar een alternatief, ik, ik, ik zou persoonlijk het alternatief zoeken en, uh, en ik zou mijn gezin uh, bijvoorbeeld zou ik er ook niet, uh, niet mee laten vliegen. Uh, wellicht kun je met diezelfde maatschappij, met een ander type vliegtuig, vliegen of een andere maatschappij kiezen, maar misschien heb je ook af en toe die keuze niet. Advies van Evert van Zwolden van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Bijna tien over negen nog maar eens schakelen met Mark Robin Visser op Centraal Station in Utrecht. Mark Robin, ook daar problemen met het materiaal bij de NS, want ze hebben niet zoveel meer. Nee, niet zoveel. Nou ja, ik geloof dat ongeveer 10% van de treinen het niet doet. Vandaar wat kortere treinen in deze ochtendspits. Ik sta hier op het Centraal Station in de Grote Hal. Ik zie hier een informatiehokje. Met een meneer met een NS-pet op. En die, uh, die zit hier weer gewoon. Uh, het is rustig, hè? Op dit moment is het heel even rustig. Ja. Maar ja, over het algemeen is het. Uh altijd druk. Ja, ja, er zijn natuurlijk altijd vragen en uh, voor de meer ingewikkelde vragen is zelfs uh, directeur Meerstad hier, die heeft zijn servicepak aangetrokken om de mensen te woord te staan. We merken dat het nu weer wat drukker wordt, want meneer Meerstad? We hebben het zoutkaartje geïntroduceerd en je merkt nu dat na negenen dat effect begint te komen. Dat werkt, dus gelukkig. Dus uh, mensen buiten de spits, dus als ze na negen reizen en voor vieren, dan uh, kunnen ze uh, tegen 40% korting reizen. Ieder Iedereen krijgt korting. En dat werkt dus. Hè, financiële prikkel. Ja, dus, uh, dat merk je dat uh, mensen uiteindelijk toch afwegen. En daardoor kunnen we onze vaste klanten wat meer ruimte bieden in de spits. Waarbij we al wat korter uh, rijden. Dus daar pro proberen we net eigenlijk mee te zorgen dat iedereen meekomt. In het kielzog van directeur Meerstad uh, tref ik uh, Rieke Spithorst. Uh, OV-kenner, mag ik u wel noemen? Dat mag je, dat is, Ja, dat klopt. Hoe heeft u de, de, de, de spits beleefd? Nou, wel aangenaam eigenlijk. Ik ben blij dat... Nou, ik was erg ongerust of al die reizigers wel in die treinen van uh, dat zouden passen. Nou, dat is redelijk gelukt. Het is blijkbaar ook gelukt om wat mensen uh, om te kopen. Maar dat mag voor het goede doel vandaag. En Pardon? Dat ze inderdaad even de spits mijden. Op die manier. Ik bedoel, soms, uh, soms is het belonen... Uh, nou, dat heeft ook een effect. Natuurlijk zijn er wat uh, treinen te vol geweest vandaag. Nou, dat wordt morgen ongetwijfeld uh, beter. Want er is nog een monteur aan het sleutelen voor een extra wagen erachter, denk ik. Nee, maar het is goed voor het OV, OV het is goed voor het land ook. Dat, uh, nou, dat echte rampen zijn uitgebleven vandaag. Waar, wat niet wegneemt dat het natuurlijk sneu is voor die paar honderd mensen die vandaag niet meteen de eerste beste trein dat ze erin hebben gepast. Ja. Dat wel natuurlijk. Beschouwingen van een kritische Riekes Spithorst. Wat vindt u er eigenlijk van dat u zo'n bemoeien al de hele ochtend uh, achter u aan het loopt? Ik ken deze beste meneer al heel lang. Uh, en het verbaast me ook niet dat hij hier uh, vandaag is. Hij vertegenwoordigt natuurlijk toch de stem van de klant. En die, uh, die horen wij ook graag. En die onderzoeken we. En we willen, we willen juist uh, graag terug horen van klanten wat ze vinden, wat ze beleven. En uh, gelukkig hebben we vandaag uh, gezamenlijk een dag gehad waarbij een spits gehad. Die eerste moeilijke spits na de kerstvakantie die gewerkt heeft. Nou, daar zijn we natuurlijk uh, blij mee. En het kan altijd beter. We hebben nog wat uh, kritische trajecten. Nou, we zullen om 12 uur weer reizigers vanmorgen informeren. Dus haal onze website in de gaten. Dan kunnen we daar weer de reis voor morgen voorbereiden. Ja. Daar komt een kaartje op te staan met de drukke trajecten. Dat geldt natuurlijk ook voor de avondspits, denk ik. Ja. Voor de, uh, voor de avondspits uh, kunnen de reizigers ervan uitgaan dat het in de omgekeerde richting uh, dezelfde soort vraagstukken kunnen zijn als we vanochtend heen hebben gehad. En uh, voor morgen zullen we met de lessen van vandaag onze samenstelling weer zo optimaliseren om zoveel mogelijk mensen van dienst te zijn. Gaat u nou zo meteen dat servicepak uittrekken en gewoon weer in drie delen grijs? We hebben, uh, we hebben een, uh, een directvergadering om tien uur om, uh, eerst, uh, om de eerste beelden met elkaar af te, uh, uit te wisselen. En ik weet niet of het me lukt om op tijd om te kleden, anders zit ik gewoon in dit pak aan tafel. Dat is helemaal geen probleem. Het is ook niet lelijk, toch? Nee, het is een prima pak. Ja, nee, ik loop er graag in, eerlijk gezegd. Maar niet meer stad van de Nederlandse spoorwegen. Hartelijk dank en uh, succes verder. Dat is een genoeg en dank voor alle reizigers ook voor, uh, voor hun uh, continue steun voor het bedrijf. Mark en Robin Visser vanaf Utrecht centraal met NS'ers en allen. Dan naar het supersnelrecht. Want tientallen mensen die tijdens Oude Nieuw zijn opgepakt... moeten vandaag al voor de rechter verschijnen. In zes steden worden in totaal 27 zaken behandeld. Het Openbaar Ministerie begon er een paar jaar geleden mee... om duidelijk te maken dat geweld en vandalisme... tijdens Oude Nieuw niet worden getolereerd. In Den Haag staan elf mensen terecht vandaag. Persofficier Petra Willemsen. Gelukkig is het uh, op oudjaarsnacht vrij goed gegaan in de stad, maar het is op een aantal uh, plaatsen toch misgegaan. En degene die vandaag voor de rechter moeten komen zijn vooral verdachten die uh, moeten verschijnen in verband met geweld tegen politie staan er bijvoorbeeld twee op de zitting... die worden verdacht van mishandeling van politiemensen. En dan gaat het om slaan met een stoel, gooien van vuurwerk richting de politie. En uh, voor het over zijn het zaken als bedreiging, beledigingen... verzet tegen de aanhouding. Uh, maar het zijn allemaal wel zaken die eenvoudig te bewijzen zijn? Ja, het zijn zaken die eenvoudig van aard zijn en uh, makkelijk te bewijzen. Uh, we hebben natuurlijk relatief weinig tijd om die zaken... Uh, compleet op zitting te brengen. Uh, vandaar dat het wel nodig is dat die zaken... Uh, kan ...klaar zijn om voor de rechter te brengen. Nou waren ze ook wel van tevoren gewaarschuwd, want justitie had al aangekondigd... ...met hogere straffeisen te komen. Hoeveel hoger worden die? Nou, in principe sowieso 75 hoger, omdat het oud en nieuw gerelateerde zaken zijn. Uh, en als het gaat om geweld tegen politiemensen of andere uh, hulpverleners... ...als brandweer, ambulancepersoneel, dan eisen we zelfs 200 hoger dan normaal. Waarom is zijn de straffen met Oud-Nieuw hoger? Nou, omdat Oud-Nieuw toch een, uh, een feest zou moeten zijn in de stad. En uh, we doen er alles aan om te voorkomen dat het uit de hand loopt. En we hopen dat dit een van de maatregelen kan zijn om, uh, om, ja, uh, met preventieve werking. Persofficier Petra Willemsen tegen verslaggever Martine Boerkamp van RTV West. Als een verdachte wordt veroordeeld vandaag, dan moet hij direct zijn straf uitzitten. Ook een opgelegde taakstraf moet meteen worden uitgevoerd. Milieuvervuiling in China is een veel groter probleem dan gedacht. Nieuwe cijfers tonen dat aan. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB landen van der Velden met een opmerkelijk rustige ochtendspits. Ja, zo rustig dat ik nu gewoon of, alle files ga melden. Is iedereen hier staan. te laat wakker geworden? Ja, dat hadden wij ook al gedacht. Iets met dat uh, telefoontoestel. Ja, hè? Dat zou kunnen. Nou ja, of misschien heel veel mensen nog een vrije dag. Je weet het niet. Uh, wat er nu staat is op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij sloten 2 kilometer richting Den Haag, tussen uh, Rodevaar en Sveen in Soeterwoude 3 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Hoorn. Bij de Alfred Averhoorn 3 kilometer. Daar is de rijstrook nog dicht. Er ligt hier en daar nog wat piepschuim op de weg. Er was de aanrijding op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Bij rotterdam krooswijk nog 2 kilometer. Alle rijsschokken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kwart over negen. De milieuvervuiling in China wordt steeds maar groter. Blijkt uit cijfers van de eigen Chinese overheid. Belangrijk onderzoeksbureau heeft uitgerekend... dat de schade aan mens en natuur nu jaarlijks 135 miljard euro bedraagt. Dat is drie keer zoveel als nog maar een paar jaar geleden. Wouter Zwart, onze correspondent, bezocht een van de zwaar vervuilde gebieden... in de provincie binnen Mongolië. Het is flink tegen de wind inbeuk hier...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 Ja, we eten van deze akker, zegt deze boer. Maar de grond en de lucht is vervuild. Dus wij worden automatisch ook vervuild. Wij worden ook ziek. Ja, iedereen heeft al wat, zegt hij. Eh, hersenaandoeningen, verlammingen, hartritmestoornissen. Zelf heeft hij uh, diabetes. En zijn vrouw is net aan haar darm geopereerd. Dan is het dan.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 Uh, gemaakt worden. En dat is hier, onder deze bulderende fabriekschoorstenen... met alle milieuvervuiling van dienen. Ja, de verrangen vruchten, vruchten van de economische groei zeer te merken... in binnen Mongolië, onze correspondent Wouter Zwart was daar. Gevoetbald werd er niet afgelopen weekend en de feestdagen... maar er werd wel veel over voetbal gesproken. Namelijk op het Open Nederlands Kampioenschap Voetbal Quiz... Voetbaljournalisten, oudspelers, maar vooral liefhebbers... konden er hun voetbalkennis mee ophalen. En ze moesten ook hun 140 vragen beantwoorden voordat er een winnaar was. Verslaggever Floris van Hoorn deed niet mee, maar hij maakte wel een reportage. Goedemiddag. Ingeschreven namen Becker en Rijmer. Becker en de andere achternaam? Rijmer. Rijmer. Van Jurgen Nicolai. Een sporthal vol voetbalkennis. Oftewel Nederlands kampioenschap Voetbalquiz hoe is dit ontstaan? Uh, het is ontstaan uh, ja, jaren terug. Het is de 11e editie en daarvoor waren we een keer bij uh, met Excelsior Maastricht. was ik als uh, jeugdtrainer. met nog heel veel uh, leiders waren we op een kamp, zomerkamp. en de kinderen lagen op bed en wij gingen s'avonds uh, avonds uh, voetbalspelletje spelen. voetbaltriviant was dat. Maar dat was eigenlijk al gauw uh, ja, vrij saai, stomme vragen. Toen hebben we dat spel van tafel geschoven en dan gingen we zelf vragen verzinnen. En zo kwam het idee om uh, bij Excelsior Sluis een voetbalquist te organiseren. En dat is uitgegroeid tot dit evenement. Waar bestaan de deelnemers uit? Wat zijn dat voor mensen? Het zijn allemaal mannen. Vleden jaar hadden we trouwens wel uh, één koppel uh, waarbij een vrouw zat. Maar dat was echt de enige. En volgens mij heeft er geen uh, enkele vrouw ingeschreven nu. Maar uh, ja, ze zijn allemaal mannen, uiteraard allemaal uh, grote voetballiefhebbers. Die uh, denken verstand van voetbal te hebben. Dat gaan we vandaag testen. Maar er zijn ook een hoop journalisten. Ook wel wat mensen uit het betaalde voetbal. En, ja, en verder gewoon heel veel liefhebbers. Kijk eens, de winnaars ja. van vorig jaar. Ja. Beste wensen, mannen. Dankjewel. Ja, uh, even kijken. Wat ja, moet je wel weten. Ja, nummer 1, Dan moeten we wel goed staan. <laughs> even kijken hoor. Titelverdedigers. Hoeveel uur per dag ben je bezig met voetbal? Nou ja, om te beginnen hou je alles uh, elke dag bij. De bekende voetbalsiteits, uh, je leest de Voetbal International, uh, de nieuwsporten de Elfvoetbal. Dat is denk ik de basis. Ja, voor de rest, wij zijn uh, nog relatief jong. Ik ben in 1985 geboren, Bas, in 1988. Dus ja, dan moet je automatisch ook uh, boeken van vroeger lezen. Maar ja, het scheelt gewoon heel erg. Als je het heel leuk vindt, dan, uh, ja, dan sla je toch wat sneller op. En uh, maar gezegd wisten we vorig jaar niet dat we zoveel wisten dat we hier al... Uh, toch wel gerenommeerde VI-redacteuren en dergelijke konden verslaan. Dus we hopen dit jaar weer te verrassen, maar het zal lastig worden. Maikon, oh, schitterend! Schitterend! Dan vraag 28. Ja, een prachtige goal van Maikon. Uh, Maikon speelt inmiddels bij, uh, bij Inter, zoals we allemaal weten. Maar van welke club kwam hij voordat hij bij Inter terecht kwam in 2006? 54 oh. Alleen 54 Alleen 54 18. In de buitenlucht staat een groepje journalisten... even met elkaar te praten over die eerste ronde. Hoe was het? Ja, je maakt je vooral druk op de dingen waar je net gehoord hebt... dat je ze niet goed hebt. Weet je wel? Dat is altijd heel vervelend. Is het voor journalisten lastiger... omdat je voor jezelf zo graag wil dat je het weet? Uh, ik denk dat Journalisten hele eigenwijze mensen zijn die denken dat ze alles weten en dan altijd terugzetten dat ze niet alles weten. En je kan niet alles weten. En dat blijkt elke keer weer hier. Het is ook een les in nederigheid Sorry, hey, Broodje worst, broodje vleestaaf cola aan de sinaas. We gaan starten met de eerste vraag van de twintig. We zien hier een foto van AZ in Europa. Dit was de wedstrijd tegen Dynamo Kiev. De vraag gaat over AZ in Europa. En de vraag is, welke twee spelers... Hoe vaak hebben jullie gewonnen? Wij hebben hem samen met z'n tweeën zeven keer gewonnen. Ik heb hem ook nog één keer met een andere collega gewonnen. Dus ik in totaal acht keer en hij zeven keer. Waarom weet je dit allemaal, al die vragen? Ja, dat zit gewoon in je. Dat is... Uh... Ja, we werken ook bij VI natuurlijk. Maar het is gewoon interesse gewoon een... en een fotografisch geheugen, een groot gedeelte. Hoe waren de vragen dit jaar? Nou, heel moeilijk. Zeker de, zeker de eerste vraag, gewoon de halffinale van die uh, Drazojaan die rode kaart gekregen hadden was meteen al een hele lastige vraag. Daar hadden we er ook maar vier van of zo nee, geloof wij, Vijf, de helft. De helft is met ja. 16 goede, van de 20, uh, Harry Hamer en Willem van Beren. Applaus, groot applaus voor de Nederlandse kampioenen. Harry en Willem, terug op de eerste plaats. Dat was niet makkelijk dus. Winst ging naar twee medewerkers van het weekblad Voetbal International. Zelf ontdekken of je het risico loopt suikerziekte, hart- en vaatziekte of bijvoorbeeld kanker te krijgen. Dat kan met het risicotest op internet. Vanaf vandaag Test is ontwikkeld door specialisten van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Initiatiefnemer is chirurg Arthur Neggebrugge. Hij legt uit wat het belang van deze zelftest is. Ja, het belang is dat wij helaas uh, nog maar al te vaak merken dat mensen beter geholpen hadden kunnen worden... als ze eerder op de hoogte waren geweest van hun risico's. En daar willen we met de gezondheidsrisicotest verandering in brengen. En dan kun je dat dus doen via internet? En kun je dat gewoon gratis doen? Uh, nou, er zijn twee verschillende vormen. Uh, voor de grote drie ziekten, hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade... waar ook uh, heel veel winst mee te behalen is, die is gratis te doen. En dan is er ook nog een experttest waar ook een abonnement, een jaarabonnement aan verbonden zit. En die kost 1995 per jaar. Ja, en, en hoe werkt het? Want ik zie een hele lijst vragen met allerlei aandoeningen...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 1 minuut voor half tien, einde van dit NOS Radio 1. Journaal op Radio 1 gaat de KRO verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Eén op de vijf politiebureaus is de afgelopen jaren gesloten. En dat zijn er zoveel dat de politiebond zich daar een rot van is geschrokken. En dus is aangifte doen bij de politie steeds lastiger geworden. In Peking is er een run op kentekens. De Chinezen willen allemaal een auto. Uh, en er worden maar weinig kentekens weggegeven. Hoe dat zit horen we straks. En de Nederlandse marine maakt, zoals je weet, een tussenstop. Uh, bij de Ivoorkust. Ja. En we hebben contact met de commandant van dat schip. Allemaal zometeen. Na het nieuws van half tien in Goedemorgen Nederland. Hier is, dames en heren, Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De eerste ochtendspits van het jaar verloopt uitzonderlijk rustig. Op het drukste moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file. De ANWB en de KNMI hadden gewaarschuwd voor gladheid. Ook in de treinen was het overwegend rustig. Vanwege defecte treinstellen zijn veel treinen ingekort. De NS had daarom gerekend op grote drukte. De problemen met de wekfunctie van de iPhone zijn nog niet voorbij. Gisteren en eergisteren klaagden veel mensen dat ze zich hadden verslapen... omdat het alarm op hun iPhone niet was afgegaan. Fabrikant Apple zei dat de problemen vandaag voorbij zouden zijn. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En in de buurt van de Australische stad Sydney is tijdens een zware storm het dak van een bioscoop ingestort. In een half uur tijd viel 10 mm regen. en Dat kon het dak niet aan. Tientallen bioscoopbezoekers raakten licht gewond. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANDD Verkeersinformatie. In het oosten van Noord-Brabant en in Limburg komt plaatselijk dichte mis voor. In het hele land zijn de lokale wegen nog plaatselijk glad door bevriezing. In de kustprovincies ook gladheid door winterse buien. Files staan er nog op de A4, Amsterdam richting Den Haag... bij Zoete Wouderijn 2 kilometer. Op de A7, Zaandam richting Hoorn. Bij de afwit Averhoorn 3 kilometer. Ligt daar rommel op de weg, piepschuim dat wordt opgeruimd. De linkerrijshoek is dicht. A9, ook maar Amstelveen voor knopend 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Steeds meer politiebureaus worden opgedoekt. Zoveel dat de vakbond zich grote zorgen maakt. De Chinezen hebben de liefde voor de auto ontdekt. Geen kerst voor de bemanning van marineschip De Amsterdam. Die zijn bij Ivoorkust straks contact en het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is 2 over half 10. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Harm <truimert> van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Aan de Vijzelgracht, want wat scheef is door de Noord-Zuidlijn... Vijzel is hier straks gewoon weer op. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl De afgelopen zes jaar is één op de vijf politiebureaus in Nederland gesloten. Volgens een inventarisatie van het Algemeen Dagblad... waren er in 2004 nog 430 bureaus. Sindsdien zijn er minimaal 80 gesloten. De politievakbond ACP zegt dat de bodem nu is bereikt. Gerrit van der Kamp, voorzitter van die bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrokken u ervan? Nou ja, als je het over de loop van de jaren denkt, dan denk je dat het wel meevalt. Maar als je het getal ineens ziet, dan is dat toch een flink aantal. Dus u schrok ervan? Nou ja, laat je zo zeggen dat je wel zorgen maakt in de zin van... waar gaan burgers dan naartoe met hun aangiftes en met hun contacten met de politie? Ja, 1 op de vijf gesloten, is dat veel? Dat is best veel. Als je kijkt naar de fijnmazigheid waarin de politie georganiseerd is in dit land... en wat we ook met z'n allen willen, namelijk dicht bij de burgers... Uh, dan uh, is dat best veel. En dan is de vraag hoe ga je dat contact dan herstellen als politie? En dat antwoord is volgens mij nog niet gevonden. Nee, want waar moet je dan naartoe met je aangifte? Ja, en politiebureaus zijn natuurlijk niet alleen voor aangiftes... maar uh, mensen willen daar vaak ook hun verhaal wel kwijt... kunnen daar ook gemakkelijk naartoe, want afstand ja. doet er ook toe. Ja. Um, ja, en dat is wel de vraag, hoe wordt dat er nu opgelost? Had u het in de gaten eigenlijk? Nou ja, over een aantal jaren heen denk je dat het minder is. Maar als je het zo ziet, dan is het de afgelopen zes jaar veel. Dus ik denk toch dat het getal veel groter is dan iedereen gedacht heeft. Hoe komt het? Want we horen niet anders dan meer blauw op straat, meer politie op straat. De burger moet aangifte kunnen ja. doen. Ja, dat klopt. Um, en en uh, natuurlijk is dat een streven, maar er zitten niet alleen uh, mensen in blauw aan die bureaus. Er zit ook de recherche, er zit ook publieksopvang. Ja. Uh, dus je moet ook zorgen dat mensen het gevoel hebben van, oké, okay, er is een politiebureau. En als ik mijn verhaal kwijt wil, of er is iets, of ik wil iets melden, ja. dan heb ik de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. Want maar begrijpt u het? Want we horen alleen maar verhalen over meer veiligheid. En dan ja. sluiten ze politiebureaus. Dan zou je ja, denken, dat... dat levert minder veiligheid op. Nou ja, als je naar kijkt, dan gaat het dus uh, in die discussies allemaal over effectiviteit en over geld. Uh, want een bureau openhouden kost veel geld, dat, is, dat klopt. Maar veiligheid heeft nou eenmaal een prijs. En Hoeveel dat... geld? Nou ja, als je nagaat dat je aan zo'n politiebureau altijd twee of drie mensen moet hebben om hem open te houden, bijvoorbeeld 24 uur per dag. Uh, nou ja, dan is het uh, drie keer uh, acht, dan heb je het al snel over uh, 10, 12 mensen op je dag uh, die je per dag nodig hebt om zijn bureau open te houden. Ja, wie sluit die bureaus eigenlijk? Ja, dat is een keus uh, uiteindelijk van burgemeesters, wel in overleg met de politie. En uh, ja, die geven dan aan, ja, het kost heel veel. En uh, als we het zo doen, uh, dat we het sluiten en we doen het op een andere plek... dan levert ons dat zoveel mensen op, op straat of op een andere manier. Maar de vraag is of dat dan echt gecontroleerd wordt. En daar hebben wij wel twijfels over. Welke twijfels? Nou, wij denken dat het uh, wel meevalt van de hoeveelheid mensen die dan op straat gebracht worden. Uh, ondanks de toezeggingen die dan gedaan worden en de controle daarop. Daar vragen wij ons van af of dat echt gebeurd is. En we zien trouwens ook dat men zich daar in de politiek in Den Haag... nu druk over maakt, want uh, ook zij geven aan dat uh, politiebureaus open moeten blijven. Ja. En dit klopt dus niet. Maar ja, die, die politici in Den Haag die roepen al vanaf midden jaren negentig, dus op zijn minst al 15 jaar, meer veiligheid, ja. meer blauw op straat. Ja, dat klopt. Hebben ze, dan, heb... hebben ze dan zitten pitten dat al die bureaus op slot, uh, op slot gingen en dicht gingen, licht uit... Nou ja, men heeft op grote afstand gestaan. En dat is de consequentie van het huidige politiebestel, En ik denk daarom ook deze minister de keuze heeft gemaakt om uh, naar een nationaal bestel te gaan. Om zelf meer sturing te kunnen hebben om dit soort keuzes tegen te gaan. Ja, nationaal bestel, daarmee bedoelt u nationale politie die eraan zit te komen. Steeds meer gebieden hebben te maken met krimp. Is het dan ook niet volkomen logisch dat, uh, dat een aantal van die bureaus dichtgaat? Ja, kijk, krimp bestaat uh, niet altijd gelijk als het gaat om uh, minder politiemensen, dat criminaliteit daalt. We zien juist in gebieden, in de plattelandsgebieden, dat vormen van criminaliteit zich daar dan graag nestelen. Uh, en dan is het dus helemaal niet logisch om de politie daar weg te halen. Nog in uh, feitelijkheid, als het gaat over het aantal mensen, als het sluiten van bureaus. Ja, gaan de meeste bureaus ook dicht op dat platteland of hebben we het ook in de steden en verstedelijke gebieden? Nou, we zien het op alle plekken in het land. Het is niet specifiek in uh, de plattelandsgebieden. Want als we in uh, het westen van het land kijken, als je kijkt naar Hollandse Midden bijvoorbeeld, hebben die de afgelopen jaar ook uh, een aantal bureaus gesloten in de Bollenstreek. Ja. ja, dan uh, moeten die mensen toch al gauw 10, 15 kilometer verder weg voor hun aangiftes en uh, om iemand van de politie te spreken te krijgen. Maar ja, meneer van der Kamp, aangifte kan je ook via internet doen tegenwoordig, hè? Ja, alles kan, maar de vraag is of de bereidheid en de laagdrempeligheid uh, daarvoor uh, voldoende is. Politie uh, heeft het contact met de burger duidelijk nodig. Uh, en omgekeerd, de burger wil dat ook. En uh, internet is toch maar een uh, technisch systeem uh, en een computer. En, ja. uh, misschien dat de 3D-aangifte die nu in Rotterdam gestart is. De wat? Drie-dimensionaal. Hoe doen we dat, drie-dimensionaal aangifte? Nou, dat is uh, een heel mooi systeem. Uh, waar u op enige afstand een uh, politieman of vrouw ziet die daadwerkelijk uh, daar aanwezig is. Oh. En dan kunt u die aangifte doen. Maar ja, het is niet Sorry, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik zie op enige afstand een politieagent die op enige wijze wel degelijk echt aanwezig is. Ja, dus, dan komt u bij een politiebureau en dan ziet u iemand zitten. Alleen die zit in een ander bureau van politie op dat moment. Ah. Maar daar kunt u feitelijk het gesprek mee aan. Die kunt u vragen Via een scherm, een 3D-scherm. Oké, okay, goed, dat is dan misschien een oplossing. U zegt nu, de maat is vol, één op de vijf is veel te veel, het moet nu ophouden. Uh, wat nu als ze niet naar u luisteren, wat gebeurt er dan? Nou, wij zullen wijzen op de risico's en ook de gevolgen die dat heeft voor burgers, maar ook voor de veiligheid van politiemensen. Ja, en dan zeggen ze interessant, en... vertelt u verder, en dan? Ja, maar dan, uh, dan komt ook het politieke vraagstuk van dit kabinet op tafel, die roepen dat ze meer veiligheid willen en dat moeten ze dan maar eens waar maken. Is de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid dan uh, ter discussie? Nou, dat gaat niet alleen over dit item, dat gaat over het totale veiligheidsvraagstuk. Ja. En dat zullen ze moeten bewijzen de komende jaren. En dat helpt niet als je dan allerlei politiebureaus telkens dicht doet? Ik denk dat burgers behoefte hebben aan die bureaus... of in ieder geval meer van dit soort uh, plekken... waar men aangifte en contact met de politie kan hebben. Gerard van der Kamp, voorman van de ACP, de Politievakbond. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. We hebben een ongekend lange periode van vorst en er zijn soms tonnen strooizout nodig door Rijkswaterstaat op de Nederlandse wegen. De BOVAG raadt aan zo snel mogelijk de pekel van je auto af te wassen. Maar wat doet deze enorme hoeveelheid pekel met de auto? En wat doet zo'n lange vorstperiode eigenlijk met het voertuig? Paul de Waal van de BOVAG, die werd het antwoord. Pekel is niet goed voor je auto. Met name niet voor je lak en voor je carrosserie. Um, een auto die een intacte laklaag he heeft, daar gebeurt niet zoveel mee, maar er is bijna geen auto met een intacte laklaag. Er zitten altijd krasjes in, putjes, steenslag en daar gaat de pekel op en onder zitten. Je krijgt roest, je krijgt blaasjes. En zeker als die pekel uh, weken uh, op je auto zit. Het is um, uh, de afgelopen weken uh, erg stil geweest in de wasstraten en dat is eigenlijk um, uh, onnodig en ook onverstandig. Eh? Zoals ik zei, je kan beter je frequentie van wassen wat opvoeren. Um, en we hebben natuurlijk een hele lange periode waarin heel veel gestrooid is. Ik heb het nooit eerder meegemaakt. En uh, ja, dat zou eigenlijk tot een, um, een, een intensivering van de wasactiviteit hebben moeten leiden. En we zagen het uh, tegenovergestelde. En we weten van andere jaren dat op het moment dat het doorintreedt... dat er dan lange rijen voor de wasstraten staan. En um, dat kan je vermijden door het gewoon goed bij te houden. Ja, naar de wasstraat dus allemaal, zei Paul de Waal van de Bova. Geeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland... At karo.nl voor uw minuut. Ranking the news. Terug nu naar Amsterdam. Terug dus naar Harm van Attenveld. Eerste wetering: de Vijzelgracht. Die wordt hard gewerkt aan de Noord-Zuidlijn. En dan gaat er ook wel eens iets mis, zoals in uh, ja, 2008. Hè? Wat gebeurde er? Ja, in 2008 is uh, hier in de bouwput in, uh, op de Vijzelgracht een lekkage ontstaan. En daardoor is eigenlijk het zand uh, wat uh, mede de fundatie van deze panden... Uh, ...voor zorgde, is uh, gaan uh, schuiven. En daardoor zijn die panden iets verzakt. Hmm. voor die panden staan we nu. En die panden zijn ingepakt uh, met houten balken. Binnen staan vijzels, hoe toepasselijk aan deze vijzelgracht. Aha. En daarmee wordt dit pand straks weer opgetild. Maar even terug naar hoe het misging. Want dat was eigenlijk iets wat misging bij een techniek die gewoon goed had moeten gaan. Hè? Want uh, ja. Ja, metrostation Vijzelgracht werd uitgegaven, ja. En dan dan plaatsen en, en, en uitgaven. Hoe kon dat misgaan? Ja, helemaal correct. Dat is inderdaad misgegaan toen er een diepwand is geplaatst. En, en blijkbaar is een van de voegen tussen die uh, diepwandpanelen is toch niet goed geweest. En uh, ja, toen is die lekkage ontstaan. Er is eigenlijk niet adequaat op gereageerd op dat moment. En uh, met deze schade tot gevolg. Wie betaalt dat eigenlijk? Ja, uiteindelijk uh, de gemeente Amsterdam. Niet aannemen die de fout heeft gemaakt. Oh, nou, daar wordt nog flink over gestecheld. Maar uh, we zullen. Uh, daar loopt nog van alles over. Dus, uh, nou, uiteraard... Over kosten praten we nou even liever niet, geloof ik. Hè? Nou ja, kijk, uh, het is evident dat het geld kost. Ja, dat is, uh, dat is zeker. Maar uh, we zijn nu met deze situatie geconfronteerd. Dus we moeten er iets aan doen. En daar zijn we nu druk mee bezig. Dus nou, die historische panden hier. Dan praten we over panden van. Hoe oud? Dit zijn panden van eind 17e eeuw. En, en die gaan we nou een stukje optillen. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Ze zijn eigenlijk deels verzakt. Dus uh, in, in een soort hoek, zou je kunnen zeggen. De hoek waar we nu staan, dat is bij nummer 2, Of nummer 4, eigenlijk. Is, uh, die is het meest verzakt. Die is een centimeter of 25 verzakt. 23, geloof ik. En uh, de andere kant eigenlijk niet. Dus dat betekent dat we nu ook weer... Uh, schuin optillen. Dit schuin gaan optillen. En dat gebeurt door middel van 51 vijzels. Die staan binnen op de fundatiepalen. Maar ja, voordat je zoiets doet, moet je eerst uitgebreid onderzoek plegen. Is die zandlaag waar ze op staan nog wel goed genoeg? Zijn de fundatiepalen goed genoeg? Moeten vervangen. Ja, en uh, nu, nu zijn we zover dat we kunnen tillen. We zijn er al mee bezig en dan kom je ook weer van allerlei dingen tegen. Zoals bijvoorbeeld dat de uh, fundatie van uh, panden aan elkaar zit iets verderop. Nou ja, dat, dat uh, levert weer een nieuwe uitdaging. Maar, zullen, zullen we eens even binnenkijken? Want uh, het is een halve wetenschap om zo'n historisch pand op te tillen. Hier moet ik even bukken. En dan gaat er een uh, steilhouten trappetje naar beneden... En dan zie ik hier een, een blauw apparaat staan, twee verticale cilinders. En dit is dan de vijzel? Ja, dit is een van de 51 vijzels. Die staat op een stalen, ja, zou zeggen een stalen voet. En die zit uh, bovenop de fundatiepaal. Wat we nou doen is, door druk te zetten op, op die uh, vijzel... trek je eigenlijk uh, iets omhoog vanaf de fundatiepaal. En dan, en dan wordt er weer grond onder geduwd, zodat die straks niet terugzakt? Nou nee, zo gaat het volgens mij niet. En nu leunt hij gewoon op de... De staan, uh... is neem ik aan. Nee, uiteindelijk wordt dat gefixeerd. En uh, nu leunt hij dan op die... Uh, hier, hier leunt uh, eigenlijk de hele fundatie op. Wat, wat, wat kost dit eigenlijk? Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel, uh, hoeveel dit precies kost. Dat, uh, dat zou ik even moeten uitzoeken. En weet u wel of het eigenlijk niet veel goedkoper was geweest... om dit mooie pand steentje voor steentje af te breken... Alles te bouwen en daarna weer op te bouwen? Ja, wellicht was dat goedkoper, maar uh, precies wat u zegt. Dit mooie pand, dit zijn uh, unieke, monumentale wevershuisjes. Ja, daar is dat geen optie. Dus uh, dat is ook geen optie. Je kan alles afbreken en weer opbouwen. Ja, maar niet een uh, monumentaal pand in de oorspronkelijke staat herstellen. Dat is, uh, nou ja, dat is in de tijd geen optie en daar is ook niet voor gekozen. Dus uh, vandaar deze oplossing. En, uh, nou ja, we zitten er nu middenin. We gaan straks weer verder. We zijn inmiddels uh, U blijft opgewekt, hè? Dan moet je wel als woordvoerder van de Noord-Zuidlijn denken. Nou ja, natuurlijk We zijn we ongewekt, want we zijn iets aan het herstellen wat uh, jarenlang in het oog springend is geweest voor dit project. En dan in negatieve zin eigenlijk. Ja, want dus... dit, dit was en is het gezicht van de Noord-Zuidlijn. De zakkende panden. Absoluut. En uh, dat gaan we nu herstellen. Dus dat, uh, ja, dat betekent dat we weer een stap vooruit zijn. Want iedereen was bang dat boeren een nieuwe techniek, als dat maar goed gaat, nou dat gaat eigenlijk best goed. Maar de conventionele techniek, waar we het zo net buiten over hadden, dat ging juist mis. Wel erg raar, hè? Ja, daar zijn steken laten vallen. Dat is, uh, dat is ook duidelijk geworden uit alle uh, onderzoeken en uh, enquêtecommissies en dergelijke. Daar, uh, daar zijn onvoldoende beheersmaatregelen getroffen en inmiddels uh, zijn die maatregelen wel getroffen. Dus wij gaan ervan uit dat dat zich niet nog een keer voordoet. Ik kan nooit iets uitsluiten, maar uh, ja goed, het is uh, bouwtechniek midden in de stad. Maar wij hebben inmiddels uh, toch de organisatie zo ingericht... Dat we een stuk verder zijn op dat gebied. Ja. Nog één vraag die heel veel Amsterdammers bezig ja, Wanneer is, is het nou helemaal klaar? De hele lijn. ja, of, uh, ja in, in principe gaan we in 2017 rijden. Dat klinkt heel ver weg. Maar er moet natuurlijk ook nog een, uh, als de tunnels eenmaal klaar zijn en alle stations klaar moet nog worden afgebouwd. Moet nog sporen worden gelegd, enzovoort, enzovoort. 2017 dan rijdt het hele handeltje. Dat is de bedoeling. Absoluut, slag hem daarom nog. Ik zeg, sluit nooit iets uit. Tot zover vanaf de vijzelgracht. In principe, Harman Nattenveld. tout compris, tout vécu d'ici-bas. Quand je serai si vieil que je ne voudrai plus de moi. Quand peau de ma vie de routes, de traces, de peines, de rires en de doutes. Alors je demanderai juste encore une minute. plus rien qui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 Jaar, feest, dans een, man, je veux 60 secondes ma dernière minute. Geschleus vanuit het lycée. La dernière minute, Carla Bruni, was dat. Goed nieuws. Ik moet eerst zeggen, dames en heren, dat we straks in China gaan kijken. Want er wordt daar gelood om kentekens. Iedereen wil daar een auto. Dan nu dat goede nieuws. Er gingen in 2010 weer milde, min, veel minder bedrijven failliet dan het jaar daarvoor. In 2009 werd het recordaantal gemeten van 8000 uh, bedrijven in totaal dat failliet ging. Maar in twee uh, provincies stijgt het aantal faillissementen nog steeds. Tot zover het goede nieuws dus. Zeeland en Groningen. En Zeeland staat er op dit moment het slechtst voor. Bart Verhoeven van onderzoeksbureau Dun Bradsheet. Street, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt onderzoek gedaan naar die faillissementen. Hoe slecht staat Zeeland ervoor? Nou, inderdaad, een, een, een stijging van, uh, van 12% in, in Zeeland. <coughs> Daarbij moet ik, uh, moet ik wel zeggen dat, uh, um, um, dat, in Zeeland, uh, dat Zeeland het vorig jaar relatief goed heeft gedaan. Uh, ja. Samen met, uh, uh, met, uh, uh, met ook Groningen. En dat zijn nu de provincies die, uh, die nog een stijging laten zien. Ja, dat zijn blijkbaar provincies die wat stabieler zijn. Die vorig jaar wat minder hard getroffen zijn door de, door de crisis. Ja. Maar nu ook niet die daling laten zien die andere provincies laten zien. Maar goed, 12% meer faillissementen. Hoeveel bedrijven zijn dat in Zeeland? In Zeeland zijn dat 95% bedrijven. Zeeland is natuurlijk een relatief kleine provincie met ook relatief weinig bedrijven. Dus um, wat dat betreft kan ik de mensen in Zeeland wel geruststellen. Um, um, het zijn nog steeds relatief weinig faillissementen in Zeeland. Als je het afzet tegen het aantal bedrijven wat in die provincie gevestigd is. Oké, okay, maar goed, het aantal faillissementen stijgt nog steeds, terwijl het in andere provincies van het land uh, voorbij is. Maar hoe komt dat dan? Nou, dat kan met een aantal zaken te maken hebben. Bijvoorbeeld met uh, de sectoren die in de uh, provincies vertegenwoordigd zijn. Uh, zo zien we bijvoorbeeld dat in, in de provincie Friesland, uh, die de sterkste daling laat, uh, laat zien, uh, dat daar de voedingsmiddelenindustrie en de zorgsector heel sterk vertegenwoordigd zijn. Ja. Nou ja, dat zijn uh, nou, typisch sectoren die voorzien in bepaalde basisbehoeften, waar minder op bezuinigd uh, wordt. Ja. En. Uh, ja, daardoor um, uh, zien we ook dat in, in die provincie het, uh, het aantal faillissementen het hardste daalt. de ja, voedingsindustrie aan ze, bij Zeeland denk ik aan de aardepols. Dat klopt. Dat is de landbouwsector. Um, dat is een sector die ook wat minder gevoelig is voor de, uh, voor de crisis. Omdat die ook voorzien een bepaalde basisbehoeften. Dus in die sector zit het ook niet in, uh, in Zeeland. Um, het zijn een aantal andere sectoren die, die gezorgd hebben voor de stijging uh, in, in Zeeland. Juist. Wat moet Zeeland doen om sneller uit de dal te komen? uh, nou, niet, niet specifiek uh, bepaalde, bepaalde dingen die ze, die ze anders moeten doen. Uh, ik denk voor volgend jaar over de hele linie dat het uh, aantal faillissementen weer, weer licht zal, uh, zal zakken. En dat dat ook voor Zeeland het geval uh, zal zijn. Ja. En nogmaals, we, uh, Zeeland, ze, doen het, uh, ze hebben nu te maken gehad met een, uh, met een, uh, met een stijging van 12 procent. Maar het aantal faillissementen is nog steeds niet heel hoog in Zeeland. Juist. Tot slot, hoe lang duurt het nog voordat we weer op het niveau zitten van voor de crisis in alle provincies? Van nou goed, het kan nog even duren hoor, want in 2009 was echt een piekjaar met een, met een stijging van meer dan 70%. We zien nu dan een licht herstel in 2010 met een daling van 9%. Ik verwacht ook in 2011 nog weer een, een lichte daling, maar daarmee zitten we nog steeds niet op het niveau van 2008. Het zal nog zeker twee jaar duren. Twee jaar duren, nog twee jaar geduld hebben, maar inmiddels zijn de tekenen wel wat gunstiger. Absoluut, zeker waar. Bart Voeven van onderzoeksbureau Dun Bradstreet. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Hotel Futura X. Het is 6 minuten voor 10, dames en heren. We gaan naar China, waar de hoofdstad Peking in hoog tempo helemaal vastloopt. Files van meer dan 100 kilometer lang zijn geen uitzondering in de metropool. Waar naar schatting zo'n 19 miljoen mensen wonen en werken. En er is daar nu een nieuw fenomeen om de boel weer een beetje in beweging te krijgen: een loterij om kentekens. Nou, Marije Vlaskamp in Peking. Goedemorgen. Goedemorgen, een loterij om kentekens. Wat is dat precies? Nou, het is beter gezegd een loterij om auto's uh, zonder kenteken mag je geen auto kopen. En als je geen kenteken hebt, dan kun je er geen kopen. Dus op die manier probeert uh, ja, uh, de gemeente Peking het aantal auto's op de weg drastisch omlaag te krijgen. Je moet je voorstellen, um, er zijn nu nog maar 20.000 kenteken loterij weggegeven. Uh, nou, dat is uh, zo'n beetje... Een derde van de behoefte, want uh, er zijn al drie keer zoveel mensen die nou zo'n kenteken willen. Ja. ja, die kunnen nu geen auto kopen en dat scheelt weer in de files. Ja, maar inmiddels is in China toch ook de marktwerking, laten we zeggen, aan de orde van de dag. Dus uh, als mensen geld hebben, kunnen ze toch een auto kopen of niet? Ja, dat kan. Uh, nou, het is niet alleen uh, de marktwerking. Uh, de Chinese regering heeft een aantal, aantal jaar geleden heel agressieve politiek ingezet... om de Chinese auto in te helpen. Ja. Dat was goed voor de Chinese auto-industrie. Voor 5000 euro rij je hier al in een hartstikke leuk stadswagentje rond. Nou, zo het resultaat uh, dat je dus uh, ja, in Peking tot voor kort een autootje ging halen, een kentekentje ging halen... en daarna lekker aanschoven in de file. Ja. Maar dat kan dus nu niet meer. Nee, dus moet er een loterij komen of is er een loterij gekomen? Gaat dat zomaar zonder slag of stoot? Zijn de Chinezen daar niet boos over? Nou, de Chinezen zijn er niet blij mee. Uh, het idee is van, je hebt zo lang je geld gespaard... nou mogen we eindelijk uh, auto's kopen, kunnen we auto's kopen... en dan nou mag het ineens niet meer. En dan heb je misschien al een auto dan kan je er niet in rijden. Want ja, het is echt onbegonnen werk om hier tijdens de spits van A naar B te komen, hoor. Ja. Uh, ook heel veel mensen zeggen van, ja, we zijn de auto min of meer ingejaagd. En kijk nou eens naar de gevolgen. De hele stad staat vast. Ja. Dus ja, dat is wel wat gemoor. Ja, maar goed, als mensen geld hebben en een auto kunnen kopen, dan willen ze dat ook. Dat le leidt vroeg of laat natuurlijk toch tot conflicten met de overheid, lijkt me zo. Zelfs in China, waar het schrijven van zelfkritieken nog niet zo lang achter ons ligt. Ja, uh, kijk, mensen moeten nu wel hoor. Het is gewoon een keiharde regel. Die loterij die is er, uh, er komen ook nog allerlei andere maatregelen. Want van de loterij zelf wordt uh, geen wonder verwacht. Mm. Hè, er is ook bijvoorbeeld nu een maatregel dat auto's met kentekens van buiten Peking... die mogen tijdens de spits de hele stad niet in... Nee. We worden gewoon tegengehouden bij de stadsgrenzen. Uh, en als het dan nog niet gaat rijden, dan heeft de gemeente Peking het allerergste voor de Chinese automobilist. Ja. Dat is uh, ja, zo'n systeem dat ze niet elke dag mogen rijden. Dus dan heb je een auto, dan mag je misschien alleen op maandag, woensdag en vrijdag. Goed. Dat hebben ze toen tijdens de Olympische Spelen gedaan, dat werkte wel. Juist. En het openbaar vervoer, want de ene naar de andere metrolijn wordt daar toch aangelegd. En bovendien, de laatste keer dat ik in Peking was, reed iedereen daar op een fiets. Ja, nou, fietsen is niet zo prettig, omdat uh, de ventwegen waar uh, de fietsers vroeger vrij baan hadden... ...ja, die staan nu vol met auto's. Dus probeer maar eens door al dat blik heen te, te, te fietsen. Nou, met de metro, je mag het komen proberen. Gezellig, met uh, 19 miljoen mensen in de stits. Uh, we hebben tegenwoordig een nieuwe functie in de metro, namelijk de aanduwer. Die staat op het perron met witte handschoentjes aan... Duwt hij uh, het volk aan in de metro, anders kan de deur niet dicht. <laughs> Goed. Dus ja, uh, hey, dat is overbevolking ook. Juist, uh, dat is het probleem. Mensen... In Peking, Marije Vlaskamp, daar vanuit de Chinese hoofdstad. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, contact met de Hare Majesteits Amsterdam... voor de kust van Ivoorkust. Tot zo. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten. Hey, Honderd do do procent huh? Esther. Honderd I... procent Klaas. Honderd procent Frits. Zeg, als je de rits van je jas zoekt, die zit op je rug.